Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De gaspijpleiding van Egypte naar Jordanië en Israël... is voor de zesde keer dit jaar vernield door een aanslag. In het noorden van de Sinaï-woestijn... enkele tientallen kilometers van de egyptisch israëlische grens... deed zich een explosie voor. Volgens ooggetuigen is er brand uitgebroken. Er zijn geen slachtoffers. Bij de gasleiding waren uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Het pompen van gas naar Israël en Jordanië... was nog geen drie weken geleden hervat na de vorige aanslag...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 Air France-KLM heeft tussen juli en september minder winst geboekt dan verwacht. De winst kwam uit op 14 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 290 miljoen. Volgens KLM-topman Hartman komt de daling vooral door de hoge brandstofprijzen. De acteur en komiek Eddie Murphy heeft zich teruggetrokken als presentator van de Oscar-uitreiking. Hij deed dat nadat de beoogde producer van de show ontslag had genomen. Die producer, Brad Ratner, is de creatieve partner van Murphy. Redner was in opspraak gekomen doordat hij in een interview had gezegd dat het repeteren van scènes iets voor mietjes is. De Oscar-organisatie noemt het vertrek van Redner de juiste beslissing. Eddie Murphy was gevraagd als presentator om de Oscars-show wat spraakmakender te maken. De show kwam al jaren met teruglopende kijkcijfers. De Oscars worden eind februari uitgereikt. Het weer op veel plaatsen nevel en mist, vooral in de noordelijke helft van het land. Minima van 3 graden in het oosten tot 8 aan de kust. Vanochtend nog mistig, in de loop van de dag zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Ik ben een beetje en beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje en beetje een beetje een beetje een hem. about Ja, ja, dat is uh, muziek in de Nederlandse taal. Hoewel ik, euh, ik denk jij, daar weinig van heb kunnen verstaan... tenzij je uit West-Vlaanderen komt. Want dit is namelijk in het West-Vlaams gezongen door Flip Kaulier. Het enige wat ik heb uh, kunnen verstaan, is dus ik ben de sleutels van de auto kwijt. <lacht> Flip Kaulier, een opname van alweer een aantal jaren geleden. En hij zong over donderdagnacht. Welkom in die donderdagnacht bij De Vader op Radio 1 Dit Wordt. De nacht klinkt anders. De nacht klinkt anders het muziekprogramma van Radio 1 tot 6 uur... met hierin zoals gebruikelijk weer het leukste uitspekkers met koppen. Zo dadelijk een fragment en een bondige samenvatting... is er dan weer tussen 4 en 5. In het laatste uur kan je weer een cd winnen. En dat is deze week de cd van Whalen. Ook nog de Radio 1-cd. Toe het kan niet op... Wayland die je dus kan winnen. Maar dan moet je nog uh, blijven opblijven tot uh, vijf uur. Half zes in ieder geval. En verder hebben we ook nog uh, die nieuwe Madonna. Die komt er dadelijk aan. Maar eerst even aandacht voor de zangeres... die afgelopen avond op het podium stond van uh, Gelredoom. Een uur lang moesten de fans wachten... voordat ze eindelijk haar gezicht liet zien. Maar toen hebben de fans ook wel een hele fraaie show gehad. Namelijk uh, de show van Rihanna... En hier is er dan ook Rihanna, haar bijdrage aan de jongste CD van Coldplay, Milo Xyloto.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 Success of China, dat is de titel van de song op de jongste Coldplay-cd Milo Lotto met daarop de bijdrage van Rihanna. En geïnteresseerd in Coldplay, dat zullen een heleboel mensen zijn. Dan heb ik een uh, leuke televisietip voor je, want aanstaande zaterdag... dat is dus de nacht van zaterdag op zondag op Nederland 3... dan kun je kijken naar het Coldplay-concert van Pinkpop... Dat wordt integraal uitgezonden op Nederland 3. En er is ook nog een interview met de leden van Coldplay. tijdens dat programma. Het begint allemaal om 12 uur, dus in de nacht van zaterdag op zondag. Coldplay op Pinkpop. En ook dit is een liedje van Coldplay. En het wordt gezongen door de Nederlandse zangeres Nicolau... Nicolbus. Bus. die zingt Paradise, akoestisch. Dat is toch mooi gezongen. Een meisje met een mannelijk eigenlijk, want het is uh, bekend van Coldplay Paradise. En je hoorde de zangeres Nicole Bus, een Nederlandse, die vorig jaar de grote prijs van Nederland won in de categorie Single Songwriter. Inmiddels heeft ze een album gemaakt en dit Paradise, dat vind je daar niet op terug. Nee, dat was een uh, speciale versie die zij zong op 21 oktober jongsleden in het ochtendprogramma van uh, Giel Beerde. Die heeft zoals gebruikelijk uh, zijn zo mega top 50 covers. Een artiest die langskomt om uh, zijn jongste cd te zingen... die krijgt daar ook de opdracht om iets uit de top 50 te zingen. En Nicole Busch, die koos voor Paradise van Coldplay. Gisterochtend op 3FM ging hij dan uh, illegaal in première... omdat hij was uitgelekt. Hier nu ook op Radio 1 de nieuwste single voor Madonna. Dat is Gimme All Your Love. En het zal staan op de nieuwe CD. En die komt pas in februari, waarschijnlijk, uit. En ze zal dit liedje zeer waarschijnlijk gaan uh, spelen op de grote Super Bowl in de Verenigde Staten. En dat zal dan ook in februari plaatsvinden. Nou, misschien dat de single eerder uit zal komen. Omdat die inmiddels is uh, uitgelekt. Je hoorde in ieder geval hier bij de nacht. anders uh, de nieuwe Madonna onder de titel Gimme All Your Love. En. Dit wordt James Blunt. Onder de noemer Night of the Proms. En een van de artiesten die daar zal stralen, dat is James Blunt. In Ahoy Rotterdam vindt het allemaal plaats. En volgende week donderdag het eerste concert van de Night of the Proms. Dit was Dirk uit 1993. Venus as a Boy. een kapotte fles. Zo. dat is een kapotte fles. Ja, die murk, dat is een... Uh, ja, die is prettig gestoord, laat ik het daarop houden. En die heeft ook een uh, fanatieke voorkeur voor uh, vriendengeluidjes. En tijdens een van de strandwandelingen die ze maakte, toen vond ze een oude fles. En ja, toen begonnen haar uh, gedachten aan alweer... Uh, razend door haar hoofd. Zij zag in een kapotte fles al meteen een muziekinstrument... en dat heeft ze dan gebruikt als uh, ritmische begeleiding in dit Venus boy in Pruiden 1993. <tieden> Wel van. Ik zei dat ze prettig gestoord was. Kan je ook zeggen van deze jongens, prettig gestoord. Maar net zoals bij Burk hebben ze toch ook wel enige vorm van serieusheid over zich heen. Als je luistert naar de argumenten die je zojuist hebt gehoord. Je hebt namelijk geluisterd naar het gezelschap Blaas of Glory uit Zwollekom... ...komt het gezelschap en zij maakten een mix van Venus... ...dat je kent van Shocking Blue en entertainment van Metallica. Dus is vinden op een nieuwe cd die de band heeft gemaakt. En die cd die heet Highway to Hell en dat ken je dan weer van ACDC. Blaza of Glory dus met een uh, nieuwe singer. Misschien ben je ze wel tegengekomen, want afgelopen zomer... ...toen uh, waren ze ook regelmatig op uh, popfestivals te zien... ...met hun vrolijke noot. De nacht in anders bij de vader op Radio 1. Wat al Venus is een Boy en Enter Venus van Blaze of Glory En dit... Gaat ook over Venus. Frankie Evelyn. Hey Venus, oh Venus. Oh Venus, if you will. Please send a little girl. In my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair. A lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. always will be true I'll give her all the love I have to give as long as we both shall that I always will be true. I'll give her all the love I have Hij is vandaag de dag 71 jaar oud en hij is nog steeds actief, maakt nog steeds optredens. En wie weet speelt hij dan ook wel een trompet? Want hij is eh, naast zanger ook trompetspeler. Hij heeft als acteur gespeeld in diverse films, maar was vooral bekend als zanger. Dit was een hit van hem, opgenomen in 1959, maar vooral het hit in 1960. Venus Jordan Frankie Avalon. En dit komt uit België. En het heet High Venus. George Arsenal. De nieuwe single voor de jongens. Broken arm, broken head, a wolf inside a hospital bed, broken shadow, broken heart, sorrow blinds kill the dark. A sorrow blinds kill the dark. En in de nacht hier bij de Vader op Radio 1. Je hoorde de nieuwe single van het Vlaamse gezelschap Arsenal. En hun nieuwe single die heet High Venus. En uh, ja, nu we toch de hele tijd over uh, Venus hebben. Afgelopen avond, begin vanavond, toen zag ik de maan met daarnaast een heldere ster. Je was even opgezocht. Wat was die heldere ster? Dat bleek Jupiter te zijn. Ruby and Romantics. Met een herengezelschap erbij. Hey, Double Lonely Boy gaat ze zingen. Hey! Ruby Nash, die een vrij lage stem heeft. Het uh, grappige is namelijk dat er ook een uh, mannelijke versie is van dat nummer. Die wordt gezongen door Eddie Holman. Uh, die stem van Eddie Holman die is veel hoger dan die van Ruby Nash... die er juist geworden. In ieder geval uh, blijft een heel vrij melodietje, dat Hey There, Lonely Boy. En die Ruby en die Romantics zijn in de jaren zestig ook bekend geworden... met Our Day Will Come. En dat is dan weer de nieuwe single voor Amy Winehouse afgelopen weekend uitgelekt. En daarom is het maar officieel uitgekomen. Amy Winehouse dus. Ade. En het nummer dat uh, stond tussen 1963, toen werd het bekendgemaakt door Ruby and the Romantics. Dat album trouwens van uh, Amy Winehouse, dat op punt staat te verschijnen... Dat, uh, dat, dat komt op 2 december, dan zal het in de winkels liggen. Aanvankelijk werd geroepen dat het 5 december zou zijn, maar nu hebben ze al een paar dagen naar voren gehaald. Lijkt me wel zo verstandig, dan heeft de Sint tenminste nog tijd om het album uh, te kopen voor uh, de fans die het op het verlanglijstje hebben staan. Amy Winehouse's Hidden Treasures heet dat album. Goed, ik neem je mee naar afgelopen zaterdag. Toen was er weer een nieuwe aflevering vanuit Café Florin in Utrecht. Met sprekers met koppen, cabaret, columns, muziek. Je hoort alvast een cabaretfragment van afgelopen zaterdag. Afgelopen week maakte de gemeente Amsterdam bekend... dat ze op Koninginnedag geen grootschalige evenementen meer toestaat in de binnenstad zal de burgemeester van de Laan het Radio 538-feest op Museumplein verplaatsen naar de Rai. Hij praat over deze beslissing met een woordvoerder van de gemeente Amsterdam, aangeschoven, Erik Vermeulen. Welkom, meneer Vermeulen. Ah, goedemiddag. Meneer Vermeulen, waarom wil de gemeente Amsterdam tijdens Koninginnedag geen grootschalige evenementen meer in de binnenstad? Ah, Mokum is niet meer hetzelfde. Elk jaar komen er steeds meer van die provincialen en er loopt de spuigaten uit. En ze zuipen te veel, ze zeiken overal, ze lopen te knokken. Mm -hmm. Burgemeester van de Laan wil na de Koninginnedag weer Amsterdams gezellig wordt. En voor de mensen hier, wat is Amsterdams gezellig? Nou, een avondje Amsterdamse gezelligheid, dan ga je met een paar grapjes pilsen, eh, gokautomaatjes lopen, hoeren uitschelden, eh, zwerven onderkotsen, een nummertje bellen, gram koken, je bek en dan lekker naar bed. Maar dat is toch precies hetzelfde wat de provincialen doen? Nee, want ik doe het in mijn eigen stad. Ik ga toch ook niet in Zutphen zwerven onderkotsen? Dat is niet gezellig. Dus de Ajax-huldiging, dat was Amsterdams gezellig? Ja, de gemeente beschouwt de Ajax-huldiging inderdaad als geslaagd. Maar toen hebben Ajax-fans het dak van het Stedelijk Museum gesloopt. Nee, nee, dat is een misvetting. Dit waren geen Ajax-fans. Wij van de gemeente spreken liever van kunst Oké. Nou is niet iedereen het eens met uw beslissing. Radio 538 organiseert al jaren met veel succes het Koninginnedagfeest op Museumplein. En ze zijn een actie begonnen. Radio 538 is Museumplein. We hebben iemand aan de lijn namens Radio 538. Spreek ik met Niels van Baarle, sidekick van Edwin Evers. Wat valt op te lachen? Ik heb nog niks gezegd. Doviel, dat klopt helemaal, maar het is natuurlijk wel Radio 538. En wat vind jij als luisteraar van de gemeente Amsterdam? En w nu naar 5380 of bel met de 538-hitlijn 09090538. Uh, rustig nieuws, je zit nu bij Spijkers met kop op Radio 2. Oh oké, okay. nou, ik dacht al waarom heb ik de nieuwe single van Bruno Mars al 10 minuten niet gehoord. Maar oké, okay, Radio 2. Dus wel met jouw mening naar 0909 Radio 2. En dan gaan we nu eerst even luisteren naar dat lekkere nieuwe nummertje van Bruno Mars. Nee nee, ho ho, we luisteren even naar jou Niels. Waarom is Radio 538 zo boos dat ze niet meer op Museumplein mogen staan? Dorffie, als sidekick mag ik geen mening geven, dat weet je. Ik kan je wel een lach geven. <laughs> maar als je geen mening mag geven, waarom ben je dan in deze uitzending? Ja, dat vraagt de sidekick zich elke dag af. <laughs> Oké, okay, terug naar meneer Meulen. Uh, gisteren maakte de burgemeester van de Laan bekend dat Occupy voor 1 december van het beursplein naar de Zuidas moet verhuizen. Is dat nieuwe beleid van Amsterdam de binnenstad schoonvegen? Ja, absoluut. Dan moet weer van de Amsterdammers worden. En hoe ziet u dat voor zich? Nou, ten eerste willen we dus de provinciale weren, en daarna de demonstranten en het uh, volgende beleidspunt dat worden de toeristen. De toerist? U kunt toch niet de toeristen uit het centrum verwijderen? Allee, eens op. We gaan uh, station Amsterdam Centraal verplaatsen we naar het Amsterdamse Bos. Ja, dat scheelt al een hele hoop. Station Amsterdam, totaal niet centraal wordt het. En uh, daar staat de verhuizing van het monument op de Dam gepland. Maar het monument is toch typisch Amsterdams? Nee, typisch Amsterdams. Dat is de Jordaan. Een André Hazes, een Tante Leen. En waar gaat het monument naartoe? Schiphol. Ja, dat lijkt me logisch. Kunnen die toeristen een fotootje maken en gelijk weer terug naar hun eigen kutland. En dat is alles? Nee, omdat het zo'n toeristische trekpleister is, verplaatsen we het Anne Frankhuis naar Vinkenveen. En dan wordt het weer Amsterdams gezellig. Ja, en dan stetten we een nieuwe campagne. I Amsterdam, you lekker naar Zutphen. Ik dank u wel. Ja. Tot ziens. Halleluja Amsterdam. Weij de nieuwe wind over de dam. Over het water en het hokken. En nou, Zet de tijd niet terug, het heeft geen zin Want het gaat verder, het gaat door En ik heb je lief, ho oh, oh. ho zuivere wind Ik geloof dat nieuwe, nieuwe tijd begint Waai het stof weg, al gedoe we Want die landblendigheid zijn wij nu doen Want het gaat verder, het gaat door En ik heb je lief, ho oh, oh. Kom, regen, hal maar neer Maak alles schoon en zorg voor mooi wit weer. Vaste dagen, vaste straat, zorg dat de sleur de God in gaat. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever. Kom zon, kom maar. We zijn de stad met zijn bruidskleed aan. Kom sterren, kom nacht. Er wordt een nieuwe tijd verwacht. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever. Halleluja, Amsterdam. Er waait een nieuwe wind over de dam. Over het spuit en het wakkin. Er zit de tijd dieper, het heeft geen zin. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever, hoor. En ik heb je liever, En ik heb je lief hoor. Halleluja Amsterdam. Je hoorde 1966 de stem van Ramse Shafi. En onder andere Dolph Jans was door het fragment dat je daarvoor kon beluisteren. En dat was afkomstig uit de meest recente aflevering van Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. En aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering met cabaretfragmenten en columns. En meer columns. De columns van Martijn Koning en Wim Daniels van afgelopen zaterdag. Die hoor je straks hier in de nacht. Maar dan is het alweer half vijf. Dan een trek uit die briljante cd. Onder de titel Tot ziens, Justine Keller. Spinvis. We vieren het toch. Ik klim naar de top. Maar de heuvel is zo stijl. Het geluid van de stad is nu steeds verder weg. En ik kom dichterbij.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 Wat jij dan maakt, is de beste grap van CD vol verrassingen. Tot ziens, Justine Keller, die gemaakt is door Spinvis. En ik liet je luisteren naar, we vieren het toch. Spinvis, die trouwens de afgelopen avond eh, te gast was in Kunststof. Het eh, Cultureel Magazine, als ik het zo mag noemen. Hier op Radio 1, elke dag, eh, elke werkdag tenminste. dat wil zeggen Van maandag tot en met donderdag eh, op Radio 1. Erik Jong-Spinvis, die daar dus te gast was. En vanavond had hij ook nog een optreden in de kleine komedie. Ik heb nog meer informatie over Spinvis eh, voor je. En Dat zijn dan de televisietips. Kan je Cultura24 ontvangen. Dan kan je zaterdagavond kijken naar een concert... dat de collega's van de VPRO hebben opgenomen een tijdje geleden. Een 3 voor 12 concert. Zaterdagavond van 8 tot 12 op Cultura24. En volgende week dan is Spinvis elke avond te zien op de Vlaamse televisie. Op 1, daar is hij namelijk een week lang... het huisorkest van de talkshow, de laatste show. Nou, dat over alles over spinvis. En Ik had het al even over kunststof. Vanavond tussen 7 en 8 dan is een uh, oude varakorrivé daar te gast. Jack Spekkerman. Dat is vanavond tussen 7 en 8 in uh, Spijkers met Koppen. <laughs> ik kan zeggen nee, in kunststof hier op Radio 1. En deze klassimuziek die je nu hoort, die komt van de As Amsterdam Klasimoband. DJ heet Papagaes. En dat hoor je tot het nieuws met Ewald de Jong.